8 uur, Christian Bonebakker met het NOS Journaal. Sinds vanavond geldt een meldplicht voor het Schmallenbergvirus. virus Het virus treft runderen en schapen... en kan onder meer leiden tot misvormde lammeren en kalveren. Staatssecretaris Bleker heeft de meldplicht ingesteld... om de besmetting en verspreiding van het virus in kaart te kunnen brengen. Ook wordt geprobeerd een vaccin te ontwikkelen. 28 boerenbedrijven worden gecontroleerd op de aanwezigheid van het Schmallenberg-virus. Daarnaast hebben zich 15 bedrijven gemeld die vermoeden dat het virus daar aanwezig is. De bedrijven worden niet geruimd. In een lading bagger uit Weesp is opnieuw een bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De bagger ligt in een vrachtschip bij Amerongen. Eerder deze maand werd ook al een duizend ponder opgeschept uit de vecht bij Weesp. De bom die nu is gevonden is stabiel en er is geen sprake van een gevaarlijke situatie, zegt de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Wel worden uit voorzorg twee huizen ontruimd, omdat ze binnen een straal van 300 meter van de bom staan. De bom wordt morgen om één uur gecontroleerd tot ontploffing gebracht. De resultaten van een Rotterdams onderzoek naar het vogelgriepvirus mogen van een Amerikaanse commissie niet integraal worden gepubliceerd. Het onderzoek zou kunnen worden misbruikt door kwaadwillenden. Onderzoekers van het Erasmus MC hebben een genetisch aangepaste variant gemaakt van het vogelgriepvirus... die zeer waarschijnlijk kan worden overgedragen van mens op mens. Daarover wilden ze publiceren in het wetenschappelijke blad Science. Dat blad vroeg advies aan een commissie die de Amerikaanse overheid adviseert over veiligheid op biologisch gebied. De commissie vindt dat over sommige delen van het onderzoek niet mag worden gepubliceerd... omdat een zeer gevaarlijk virus daardoor in verkeerde handen zou kunnen vallen... De Rotterdamse onderzoekers gaan nu kijken of een ander tijdschrift wel het hele artikel wil publiceren. Het weer, de buien trekken vanavond weg, maar vannacht kan vanuit het zuidwesten weer wat regen vallen. Minima tussen de 2 en 5 graden. Morgen bewolkt met lokaal wat regen, maar smiddags vanuit het noorden ook wat zon. Het wordt een graad of 7. Dit was het NOS Journaal.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 Twee dingen, zei Joop dat uh, nou altijd? Nee, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Two things. Twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Margriet Rijntjes. Een heel goede avond. Wist u dat we in tijden van crisis behoefte hebben aan nostalgisch eten? Eten van vroeger? Nou, dat is zo. Dat is namelijk gebleken uit Belgisch onderzoek. En straks praat ik erover met een culinair journalist... die dat in Nederland al lang had gemerkt... Maar eerst de Occupy-beweging. Die huidige beweging heeft een compliment gekregen van Time Magazine. Bij de verkiezing van Persoon van het Jaar... kreeg de Occupy-demonstrant een eervolle vermelding. Al maanden waarschijnlijk weet u dat, worden pleinen in onder andere New York, Londen, Amsterdam en Rotterdam... bezet door mensen die demonstreren tegen de hebzucht van financiële instellingen. Nou, hier te gast Marco Leer, en dat is een Rotterdamse occupier... Goedenavond. Goedenavond. Ja, u organiseert morgen een bijeenkomst met top-economen om te praten over de crisis hè, vanuit de Occupy-beweging. Ja, dat klopt. Ja, ja dat klopt, daar gaan we het ja, over ja. hebben. Uh, grappig genoeg zit er hier een keurig geklede man, geschoren en wel, tegenover mij. Gewoon onder de douche geweest vanochtend en niet iemand waarvan ik denk die zit al weken in een tentje op een plein. Te ver vernikelen. Ja, is, de, is dat een teleurstelling? Of, nee, helemaal uh... niet. Maar hoe zit dat? Um, nou, Het klopt dat ik inderdaad niet in een tentje zit. Ik um, zit um, uh, voornamelijk thuis. Ik um, heb gewoon mijn werk. Um, Rotterdam wijkt ook iets af van, uh, van wat uh, veel andere uh, Occupy-kampen in het land doen. Um, wij hebben een deeltijd Occupy, omdat toch heel veel van de mensen die bij ons meedoen... Uh, daarnaast zorgtaken hebben, of ja. werken, of studeren. Wat, wat doet studeren. U normaal in het, in het uh, normale Ik, heb een, uh, leven. Uh, ik ben zzp'er, een uh, zelfstandige zonder pensioen. Ik um, heb een internetbedrijfje. Dus uh, ik, ik heb een eenmansbedrijf. Ja, en op een gegeven moment dacht u... ik wil erbij horen bij de occupiers. Um, Hoe is dat gegaan? Nou, het is niet echt uh, dat ik erg de neiging had om erbij te horen. Ik denk dat maar weinig occupiers eigenlijk uh, de neiging hebben om ergens bij te horen. Het is toch een, uh, vooral een groep van individuen die elkaar toevallig hebben gevonden op, um, op een aantal thema's. Ja. En die thema's die speelden we natuurlijk al langer. Er zijn, uh, er zijn natuurlijk veel mensen die weten dat er uh, iets niet helemaal goed gaat uh, in de economie. Ik ben ook zo iemand. Ja, want wat was dan het moment dat u dacht? Nou, het gaat niet goed met de economie. Ik moet wat. Want u was gewoon ZZP'er, ICT'er, zegt u. En opeens dacht u... U, ik moet iets. Nou, ik dacht niet zozeer ik moet iets. Ik dacht op een gegeven moment van... Um, ik, had een, uh, ik had een beleggingsrekening op een gegeven moment bij de Triodos Bank. Dat is misschien een grappig verhaal. Want ik had daar wat, uh, wat geld op gezet. Dat ging hartstikke goed. En het uh, jaar na jaar uh, steeg dat maar. En dat had een uh, hoog rendement. En uh, ja, er stond wel in de kleine lettertjes dat, je, uh, dat het een product was. Een financieel product met, uh, met grote risico's. En toen eigenlijk van de ene op de andere dag, toen, toen keek ik weer eens op die website waar zo'n mooie grafiek stond die de hele tijd omhoog ging. En ineens stond, die, stond ik zwaar in het rood. En uh, toen bleek ik dus in een, uh, nou ik geloof in een periode van zes weken, bleek ik uh, um, ineens van 13% plus in 13% min te staan. En nou, het ging niet om een groot bedrag of zo, maar ik begon me toen wel af te vragen waar dat geld gebleven was. Ja, zelfs bij de Triodosbank trouwens. Uh, nou ja, de Triodos Bank heeft uh, beleggingen volgens mij in die periode. Ik weet niet of het nu nog zo is, want ik ben er weg inmiddels. Maar die, uh, die had dat uitbesteed aan, uh, aan, aan uh, Lloyd. Dus dat, uh, dat werd uh, elders, uh, door andere mensen werd dat eigenlijk belegd. Ja, ja. Bent u weg bij Triodos hierom? Uh, nee, dat, nou, er, er bekend... stond in de kleine lettertjes uh, dat, uh, dat de risico's aan verbonden waren. Ja, ja, en als de, beurzen gaan, als de beurzen gaan dalen, dan dalen ze natuurlijk uh, voor heel veel fondsen. En uh, ja, dat, daar, is, uh, daar, daar zijn uh, die beleggingen ook niet aan nee. ontkomen. Maar u vertelt dus waarom dat opeens daarmee werd de crisis ook van uzelf? Nou ja, het was geen crisis voor mij. Het, het was voor mij uh, de fascinatie met het feit dat je eerst geld hebt en dat dat ineens verdwenen is... En ik had nog nooit eerder belegd. Het was, gewoon, het was voor mij ook een experiment. Ik vond het een fascinerend gegeven dat je eerst geld hebt en dat het ineens verdwenen is. Waar ja, nou ja, is dat dan gebleven? Dat ja, was precies, mijn vraag. Ja. En toen? Want toen dacht toen u... ben ik. Toen ben ik, dat was nou, vorig jaar maart, ben ik me echt uh, serieus ga in gaan verdiepen van wat er nou eigenlijk precies gebeurd is met die crisis. Waardoor is dat allemaal ingestort? Wat is er gebeurd in de Verenigde Staten? Um, wat is er in, um, in Europa aan de hand? Hè? Want daar zitten toch wat, uh, wat uh, verschillen in de manier waarop de economie is ingericht. We hebben hier natuurlijk die rare muntunie. En um, ja, in het begin dacht iedereen nog dat het een Amerikaans probleem was. Maar het bleek al heel snel over te slaan, ook hier naartoe. En het werd eigenlijk alleen maar steeds interessanter. En hoe meer ik erover las, hoe um, bezorgder ik eigenlijk werd. En ook hoe bozer, moet ik eerlijk zeggen. Want... Um, ja, er zijn toch rare spelletjes gespeeld. En um, nou ja, ik heb ik heb me daar anderhalf jaar, ruim anderhalf jaar inmiddels heb ik me daarin verdiept. En um, ja. Uh, omdat ik steeds bozer en ook steeds bezorgder uh, werd, ja. um, was dat een uh, ja, toch een aha-erlebnis op het moment dat Occupy ineens uh, Wall Street uh, ging bezetten. Ja, en toen in oktober, half oktober, het ook in, uh, in Nederland uh, ging spelen, toen dacht ik van nou daar moet ik bij zijn. Want volgens mij lopen daar de mensen die met precies diezelfde zorgen en diezelfde dingen, die en die met dezelfde dingen bezig zijn uh, rond. En die mensen wil ik graag ontmoeten. Ja, en wat wij vooral van ze horen van de occupiers nu. Uh, dat zijn uh, de beelden van uh, ongewassen hippies... Mm -hmm. die daar uh, bankfilialen bezetten, onder andere uh, in Amsterdam afgelopen zaterdag. Uh, en daar werden ook meteen uh, arrestaties verricht bij de ingeven Even luisteren naar afgelopen weekend. Wij gaan de crisis niet betalen! Nee, wij gaan de crisis niet betalen! Nee. De politie lijkt niet voorbereid op de actie, net als de bank. Daarom was eerst nog overleg. Als de politie dan ingrijpt, vallen raken klappen... Ongeveer 20 demonstranten worden afgevoerd en zitten nog vast. Er zijn bijna 500.000 werkeloze Nederlanders. die geen uitzicht hebben op een baan. Waarom? De overheid is niet bereid te investeren in werkgelegenheid. Wat ze liever doen is geld afpakken bij de mensen die het het minste hebben. en dat weer aan de banken geven. Tot hier en niet verder, zeggen wij. Daarom hebben we deze stap gezet. Ja, en dat was een woordvoerder het afgelopen weekend. U zit hier te grinniken. Ja, ik vind dat. Uh... Ik, uh, ik was uh, zaterdag was ik op een, uh, een landelijke bijeenkomst van Occupy in Utrecht. Mm -hmm. ja, omdat ik er zelf uh, door de week weinig tijd uh, voor heb, uh, dacht ik van nou ik ga het weekend ga ik eens even kijken wat er op dit moment overal speelt. En tijdens um, deze actie uh, werd daar ook even besproken. En um, ja, we gaan natuurlijk onze broeders en zusters in Amsterdam niet afvallen, maar ik um, ik heb daar toch uh, geconstateerd dat er uh, binnen de, de hele landelijke uh, Occupy uh, club zoals die daar dan uh, met z'n allen in een zaaltje zaten. Dat toch uh, lang niet iedereen het uh, heel gelukkig was uh, met, uh, nee. met, met die actie. U heeft uw eigen manier. Nou ja, kijk, ik, uh, ik kom ook niet uit Amsterdam. En ik uh, ja, wij, wij proberen in Rotterdam uh, proberen we dat toch iets, uh, iets anders aan te pakken. Ja, want wat u bedacht heeft, uh, u wil morgen uh, een bijeenkomst houden uh, waarin u een aantal top economen heeft uitgenodigd. En met hun wil nadenken over de mogelijkheden om wat te doen, daadwerkelijk? Ja, nou, het zijn niet zomaar top-economen. Um, toen ik bij mijn zoektocht um, naar de economische malaise in Europa... op een gegeven moment op een, um, een pagina van Wikipedia terechtkwam... over de Economische Monetaire Unie... toen zag ik dat in 1997 er 70 Nederlandse economen um, geweest zouden zijn, waren die uh, een brief hadden gestuurd naar de Volkskrant... met daar hun, daarin hun uh, bezwaren tegen, die, uh, tegen de, de Economische Monetaire Unie... die op dat moment uh, eigenlijk op het punt stond van losbarsten. Ja, de voorloper van de, van de, van de euro eigenlijk. Uh, ja, dat, uh, dat, dat, is, uh, dat is daar later een, uh, uitgekomen. En, um, uh, die mensen hebben destijds al een aantal um, uh, bezwaren geformuleerd... Um, en... Um, ons idee was uh, om te kijken um, wat er, hoe die mensen nu naar die periode kijken en hoe ze naar de huidige crisis ja, kijken. Want waren hun bezwaren vergelijkbaar met de dingen die dan nu ter tafel komen als we hebben het niet goed van tevoren geregeld met z'n allen? Um, ja, nou ja, de bezwaren die zij toen al aankaarten, die blijken dus nu inderdaad uh, behoorlijke problemen op te leveren. Ja. En nu dan? Want dan komen ze bij elkaar... en dan zitten ze naar elkaar te kijken. Dus van, ja, we hadden gelijk. Ja, nou ja, ik vind... Uh, in eerste instantie was het idee van... Uh, we, gaan die, uh, we gaan die mensen eens... Uh, ja, uh, toch de credits geven die ze toekomen. Omdat ze toch op, toen al... Uh, kennelijk een aantal dingen heel goed gezien hadden. Ja. En heel goed door hadden. Maar ja, is een beetje laat, of niet? Um, ja, maar ja, goed, dat is een politiek probleem. Uh, het, uh, wat, wat mij er vooral in aansprak... is dat een aantal van de punten die zij noemden... ook uh, ja, heel sterk aanleunen tegen... Uh, Um, de gevoelens van onbehagen die, uh, die ook bij Occupy verwoord worden. Ja. Maar wat wilt u dan vervolgens? Want dan zit, zitten daar gelijkgestemden, om het maar even zo te zeggen, bij elkaar? Nou, dat zijn iets, ik denk niet dat het allemaal gelijkgestemden zijn. We hebben toch een uh, gevarieerd clubje hebben we toch wel bij elkaar, denk ik. Mm -hmm. En uh, daarnaast uh, zijn er ook allerlei mensen uit andere hoeken uh, in het uh, publiek uitgenodigd. En die, uh, die, die zullen ja. ongetwijfeld ook hun zegje willen doen. Maar kunt dus, u, uh, want uh, deze mensen hebben toen dus ook aan de bel getrokken. Uiteindelijk is het allemaal doorgegaan. Moet u niet gewoon bij de politiek zijn? In plaats van met mensen die dat toen al vonden? Uh, ja, maar de, de verhouding tussen Occupy en politiek... Is, uh, is, uh, is ook nog niet helemaal duidelijk, hè? Ik bedoel... Um, waar ook je bij mee begonnen is met die tentenkampen... was eigenlijk het idee om de dialoog aan te gaan met, uh, met de mensen die daar naartoe kwamen, die daar langs liepen, of afhankelijk van de plek dan waar ze zaten. Mm -hmm. uh, met die mensen te gaan praten. En, uh, met de burgers gewoon. Zich met, bewust met, met, te maken. Ja, precies. Uh, en ze bewust te maken. Op dit moment uh, ja, uh, willen we toch naar een, uh, naar een volgende fase toe, en dan willen we toch een beetje input gaan verzamelen. En um, daarnaast uh, willen we ook um, niet alleen heel erg naar binnen kijken, maar toch ook echt uh, uh, de pretentie dat wij de 99% zijn, om dat ook een beetje naar buiten toe uit te dragen. Dus Hoe dat betekent u dat. Wat is de we... pretentie van 99% van wat? Uh, de 99% van de bevolking, hè, dat is uit Amerika, is die, is die leus of die slogan komen overwaaien: de 1% versus de, de, de 99%. De 1% zou dan alle politieke en financiële macht hebben en de 99% die zou daaronder lijden. Mm -hmm. uh, dat is een van die dingen die we ook op die, uh, op die bijeenkomst ook eens even ter discussie willen stellen. Omdat uh, het voor ons ook de vraag is of je alles uit Amerika domweg kan overplanten ja. hier naartoe. Maar goed, morgen zitten er dus in elk geval, behalve die economen... die waarschijnlijk het leuk vinden om elkaar ook weer te zien. Nou, ja. ik dacht ook van het wordt een reunie. Maar ja. het blijkt toch uh, dat, dat het uh, voor een groot gedeelte dat, dat manifest... of die ingezonde brief destijds is rondgestuurd. En iedereen dan he, toen heeft gezegd van... nou ja, ik ben het er wel mee eens of ik ben het er niet zo mee mm -hmm. eens. En dat het op die manier uh, uh, dat die 70 namen zijn verzameld. Het ja. is niet een club die bij elkaar is gaan zitten. Heb ik het idee die, uh, die dat toen met z'n 70'en daar hebben... Nee, maar goed, even, want <laughs> jullie zitten dan bij elkaar. Uh, u zegt... Wij zijn toe aan de volgende fase. Namelijk Nu willen we ook daadwerkelijk input gaan leveren aan de politiek. Ja. Dus nou, niet wanneer... aan de politiek, geloof ik direct. We willen vooral input aan onszelf even gaan leveren. Okay. Om te kijken wat er daadwerkelijk bij die 99% al gebeurt op dit moment. Mm -hmm. Aan de thema's waar wij ook mee bezig zijn. En ook kijken hoe, hoe we dat kunnen coördineren. Hoe we kunnen samenwerken. Om en uiteindelijk, of... want de politiek moet het toch veranderen of niet? Um, moet u daar niet naartoe? Nou ja, misschien uiteindelijk wel ja Ik, euh, het, het leuke aan Occupy is dat het alle kanten op kan gaan nog. Er uh, <giat> <gibus> uh, is al ongetwijfeld een politieke fase volgende keer. Hè. Ja, Bedoel... daar gaat u vanuit. Wanneer ja. bent u, gaat u morgen als een tevreden man naar huis? Ehm... Um... Wanneer ik morgen. Uh, um, nou, in, uh, in zoverre uh, denk ik dat ik in ieder geval uh, morgen uh, tevreden naar huis ga. Want uh, als je kijkt wat er nu gebeurt: dat de mensen die we daar verzameld hebben. zowel in het publiek als in, dat, uh, in het uh, forum zelf dan. dat zijn mensen die elkaar twee maanden geleden nog nooit gesproken hadden. nog nooit gezien hadden. en die nu dan toch uh, met z'n allen daar zo om de tafel uh, zitten. als bezorgde burgers eigenlijk, ja. want dat zijn het allemaal. Ja. En uh, met elkaar hebben gesproken over uh, de problemen, hoe ze ontstaan zijn. Maar we willen ook uh, gaan praten over uh, in welke richting de oplossing gezocht moet ja. worden. Kortom, en dat, dat vind ik al heel bijzonder. Ja, fase 2 is vanaf morgen in gang gezet. Ja, nou ja, ik, wat mij betreft wel. Dat, uh... Ik wens u heel veel sterkte en wijsheid en ook gezelligheid wellicht morgen. Ja, nou, dat zijn wel de dingen waar we voor gaan. Ja. Kunnen er mensen die luisteren en denken, ik wil, wil ook komen? Kan Ja, dat natuurlijk, nog? iedereen, naar iedereen toe? kan komen. Het is uh, morgenavond uh, Eendrachtstraat 10 in het uh, gebouw van V2... En, uh, in Rotterdam? In Rotterdam. Okay. Iedereen is welkom. Goed zo. Ik sprak met Marco Leer, dus een Rotterdamse occupier. En dank u wel voor uw komst. Graag gedaan. Dit is Radio 1. Tot half negen, twee dingen met Margreet Reintjes. We hebben de financiële crisis, de eurocrisis, wat het erover en wat blijkt. Er bestaat ook zoiets als specifiek crisis eten. Ja, uit onderzoek van de Universiteit Brussel blijkt namelijk dat in tijden van crisis mensen behoefte hebben aan nostalgisch voedsel. Ik ga erover praten met culinair journaliste Karin Luiten. Goedenavond. Hallo, goedenavond. Laten we even in de sfeer komen, mevrouw Luiten, Even luisteren. Rampen bedreigen het menselijk leven, knolraad en los, en vrij. Waar zijn geloof, hoop en liefde gebleven, knolraad en lof, en de onzet, er de lasten. door en los eerlijk Hoe toepasselijk, hè, dokter ja, Anders P. Ja, een van mijn grote favorieten, trouwens. <laughs> <laughs> ja, merkt u uh, dat wij in Nederland uh, de afgelopen tijd zijn teruggevallen op ouderwets voedsel, inderdaad? Nou, op zich is het al een tijdje langer aan de gang, heb ik het idee. Maar dat is sowieso de hele, de hele Holland-trend, hè, die speelt... Je ziet dat uh, programma's als Boer zoekt vrouw en ik hou van Holland. Die zijn echt razend populair en je hebt ook uh, de, de, de, de, de wederkeer van het blauw. Dat was vroeger altijd heel oudbollig mm -hmm. en dat is nu weer reuze hip. Dus we zijn toch weer een beetje op zoek naar het, uh, het Hollandgevoel. En is dat gerelateerd aan die crisis of is dat iets anders? Ja, ik, daar heb ik geen onderzoek naar gedaan, maar ik vind het op zich wel logisch klinken... dat je in tijden van crisis teruggaat naar, ja, naar wat je vertrouwd is. He, dat is veilig, dat ken je. He, de grote boze buitenwereld uh, die doet allerlei dingen waar jij geen invloed op hebt. Dus dan ga je lekker thuis zitten en dan maak je lekker stampot. Ja, ja, ja. want die uh, onderzoekers die dus nu naar deze conclusie komen... die hebben uh, culinaire artikelen en uh, recepten uit... Drie Vlaamse bladen uit de uh, periode 45-2000 geanalyseerd. Uh, is het zo dat als u in de Nederlandse bladen uh, kijkt... dat daar inderdaad meer stampotten worden uh, uh, verteld? Hoe zeg je dat? Uh, staan? Ja, ik zie heel duidelijk een, een terugkeer naar, naar Hollands glorie. Ook in dat soort bladen? Ook in dat soort bladen, ja. Ook in de, de, de hippe eetbladen, zeg maar. Het is natuurlijk ook dat. We, we zijn met z'n allen ontzettend reislustig geworden, hè, mm. die globalisering. Dus iedereen is al in Thailand geweest en heeft daar een cursus loempiaatjes vouwen gedaan. En mm. dingen als nou ja, Paella en Mexicaanse raps. En dat, dat staat ook allemaal in de supermarkt. En iedereen eet sushi. En, ja, dus dan krijg je op een gegeven moment natuurlijk ook weer een logische golvenweging... van nou, dan gaan we weer eens even terug naar, uh, naar het Hollandse. Is het ook goedkoper, wellicht? Uh, nou, ja, stampoed lijkt me goedkoper dan sushi. Dat ja, precies. <laughs> Want dat is misschien dan ook wel gewoon heel uh, ordinair, uh, gewoon minder duur. Ja, dat zou het ook kunnen zijn. Maar ja, je ziet ook bijvoorbeeld dat onze, onze nationale worstfabrikant... die speelt ook de laatste jaren enorm in op, dat, op die Hollandse identiteit, hè? Ja. Dus dat is, op een of andere manier is dat toch hot en spreekt dat aan. En, uh, ja, ik vond het ook opvallend dat, dat het zelfs een beetje misbruikt uh, begint te worden nu. Want gisteren had de, de PVV in Den Haag, die uh, deed een soort oproep... dat op inburgingsdag dat toch echt geen multiculturele buffetten geserveerd mochten worden. Uh, maar gewoon boerenkool. Ja, Ja, ja. Dan denk ja, dan wordt eten wordt op die manier zelfs politiek. Wordt ingezet op die manier. Ja, terwijl ja. Nood, ja, we weten toch allemaal dat de aardappel toch echt import is uit Zuid-Amerika. Ja. ja, wat dat betreft. Ja. Ja. We hebben een, een stukje gevonden van het Polygoonjournaal uit 57... Uh, en we kunnen dus concluderen dat we eigenlijk met z'n allen terugverlangen naar deze tijd, nu. Het menu bestond uit vlees, jus, groenten, aardappelen en een gebakken nagerecht. Een degelijke maaltijd dus, die na afloop van de kookwedstrijd genuttigd mocht worden. De aardappelen raakten wel eens van de kook. Trouwens, sommige meisjes ook, waardoor de flensjes wel eens mislukten. Maar over het algemeen kon men best bij ze uit eten gaan. Hm. Ja, goed, hè? Ja. Ja. Een kookwedstrijd in Leiden was dit 1957. Ja, op, opvallend vind ik het woord degelijk. Dat was kennelijk heel belangrijk. Ja, precies. Voed, voedsel moest degelijk zijn, hè? Voedzaam en nou ja, gewoon nuttig. Ja, want die nostalgische recepten waar we dan nu met z'n allen naar terug verlangen... die kent u natuurlijk heel goed. Noemen ze eentje die, die hoog bij u scoort. Nou ja, stamppot natuurlijk, maar ook dingen als, als haché en draadjesvlees... die zijn echt weer, eigenlijk weer helemaal terug en... Ja, niemand weet eigenlijk meer hoe je dat maakt natuurlijk, draadjesvlees. Mm. Iedereen denkt, ja, dat is iets heel ingewikkelds en het duurt heel lang. Het, het is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk, maar ja, vroeger zette men dat gewoon op, op een, uh, op een petroleumstelletje. Ja, na een paar uur ging je weer eens kijken en dan had je heel lekker zacht vlees. Ja, prima. En van de, van de restjesvlees, dat was natuurlijk ook zo, hè, vroeger werd alles hergebruikt. Van die restjesvlees maakte je dan vervolgens weer haché met wat uien erbij en aardappels. En dan had je ineens met een klein restje vlees weer een, een, een volledige maaltijd voor dat hele gezin. U, het klinkt alsof u ook uit eigen ervaring spreekt, klopt dat? Uh, nou ja, in zoverre, mijn, mijn moeder kon helemaal niet koken. Dus die was niet zo uh, van dat soort dingen. Dit, maar dit, dit ken ik dan wel nog van mijn oma. Daar had u dit? Ja, en ik heb trouwens net een petroleumstel ge, geërfd van mijn schoonmoeder. Daar ben ik heel blij mee. <laughs> Even door. <tussendoor>. Ja. <laughs> u bent, uh, mag ik toch wel zeggen, een soort gefascineerd eigenlijk door die ouderwetse recepten. Want uh, in trouw... Heeft u uh, een rubriek gehad. waarin u ook aandacht besteedde aan heimwehrecepten? Ja. klinkt een beetje als. waar we het nu over hebben. Ja, nou dat. dat, dat was ook inderdaad de insteek. En uh, die rubriek heeft twee jaar lang gelopen. en ik was echt overweldigd. door het, het aantal reacties. Want lezers. konden meedoen met hun eigen. ja. noemde ik mm -hmm. het dan. En. Um, dus. dus een, een, een gerecht. waar je speciale herinnering aan had. Nou dat waren natuurlijk heel vaak. dingen van vroeger. nostalgische dingen. dingen van thuis. dingen van je oma. Hè? Maar dat. Ja, soms waren het ook gewoon de pannenkoeken die, die opa altijd bakte. He, of de, de, de, ja, de gedroogde appeltjes van de buurvrouw. Of, dat, dat kan van alles zijn. Maar ja, dat ging eigenlijk ook breder dan alleen nostalgisch... Nederlands of, of regionale dingen. Die zaten er ook heel vaak bij. Dingen als uh, balkenbrei of uh, knieperties. Of, Wat is dat? Uh, ja, balkenbrei is een soort vleeswaar. Dat is... Um, Wordt, dat werd vroeger dan gemaakt van, van, ja, eigenlijk van een varkenskop, van restjes vlees. Mm -hmm. Het werd heel lang gekookt met, met bloem. En dan werd het eigenlijk een soort dikke bonk, laat ik het maar even oneerbiedig zeggen. En dat liet je dan afkoelen en dan sneed je het in plakken. En dat bakte je dan weer op in boter. En dat ging dan op de boterham. U heeft dus allemaal van dit soort recepten... Uh, weet u trouwens of het lekker was? Wat u nu nou, bakkenblijen ben ik niet zo fan van. Maar knipperties daarentegen... die worden nog steeds heel vaak uh, gebakken in, uh, in Drenthe en omstreken. Dat zijn een soort hele dunne wafeltjes. En die worden... Nou, dit, dat is nu weer de periode voor. Het is altijd rond oud en nieuw worden die heel veel gemaakt. En als het, als het platte wafeltjes zijn... dan is het symbool voor het, voor het oude jaar. En als ze mm. opgerold zijn... staan ze symbool voor het nieuwe jaar. Ja, ja, En ze zijn echt heerlijk. Ja, dat weet u natuurlijk, omdat ja. u al die brieven heeft verzameld. Ja, en ik heeft heb u daar eentje voor u die u kunt voorlezen? Zo'n recept? Met een mooi verhaal erbij. Uh, ik, heb, ik heb een verhaal hier. Dat, gaat over, dat heet takkenbossenvlees. Ja. En dat is het verhaal van Martine Visser. Um, ik doe even de korte versie. Ik weet niet of het kwam doordat ze niet anders kon... maar in mijn herinnering aten we altijd hetzelfde bij mijn oma. Takkenbossenvlees met slaabonen en buttertje. Elke zondag weer. De term takkenbossenvlees komt van mijn broer. Die noemde het zo omdat het surdervlees eruit zag als donkerbruine takjes... Uh, sla is volgens mij de Westfriese term voor gewone sperziebonen. Uiteraard wel met een snufje nootmuskaat. En niet te vergeten gekookte aardappelen met buttertje. Ook weer zo'n term. Die stond voor gesmolten roomboter. Echt zondags eten en ook nog eens overgaar. De enige variatie die, me, de, die me bijstaat is dat de sla soms vervangen werden... door tot snot gekookte bloemkool met zo'n wit sausje erbij. Toen was er altijd Vla met yoghurt en heerlijk Mierzoeteranja. Een soort Vla flip, waren het niet dat we het gewoon aten vanaf hetzelfde bord. Nou, brengt gek of niet? <laughs> brengt dit geen herinneringen bij je boven? Ja, dat draadjesvlees, hè? Ja. ja, dat is wel echt een beetje verdwenen. Ja, maar ook die Vla flip. Ook in, dat was bij ons vroeger thuis ook. Je had Vla gewoon in hetzelfde bord. Ja, ik niet, want ik vond het verschrikkelijk. Ja. Maar mijn vader deed dat wel. Want die ja. zei van ja, dat komt toch allemaal in diezelfde maag. Ja. U bent culinair journaliste. Is het zo dat, dat u zelf ook een fervent kok bent? Ja, absoluut. Ja, ja, nee, je kan niet alleen maar praten en schrijven over eten. Je moet het ook daadwerkelijk doen. En dan doe ja. je ook dingen maken en uitproberen. En, en blijven is het zo dat u, dat u ook bij uzelf merkt dat, uh, dat u een soort hang heeft weer naar nostalgie? Nou, bij mij is het meer omdat ik heb vroeger niet zo heel erg... Ik heb, nou, laat ik het zo zeggen, ik, heb, ik ben opgegroeid met aardappelgroente vlees. Gewoon dag in dag uit. Dus als je dan eenmaal hè, op eigen benen staat... dan heb je zoiets van, nou, dat nooit meer. En ik merk dat ik nu langzaam weer ga ontdekken... hoe lekker gekookte aardappels kunnen zijn. Maar ja, dan zoek ik wel uit welke aardappels. En, ja. Ja, dus ja. Ik, ik, ik heb wel weer interesse in die dingen... maar dan wel op een... Op een ja, inmiddels wat, wat ervarenere manier. Dat ik denk van, nou, ik ga echt op zoek naar lekkere ingrediënten. En ja, draadjesvlees, ja, dan ga ik echt gewoon naar de slagen voor heel lekker vlees en laat dat urenlang sudderen. En dan kan ik daar enorm van genieten. En dat petroleumstelletje wat u dan onlangs gekregen heeft... gaat die nog een rol spelen? Ja, bij dat, nou, bij dat draadjesvlees, maar ook bij dingen als bouillon trekken. En je hebt gewoon ja, een extra gaspit op die manier over. en Je kan het gewoon in een hoekje zetten en je laat het uren staan. Je hoeft er niet bij te blijven. Ja, het is ideaal. En het, het, het werkt echt beter dan, uh, dan een gaspit. Want die is vaak toch te sterk. Mm -hmm. En uh, dingen moeten vaak gewoon heel langzaam trekken. En dan wordt het lekker zacht en, en mals en sappig. En ja, dat kan op een petroleumstelletje prima. En het is crisisbestendig ook nog. Dus ja. ik ben reuze hip hè, in deze. Nou, inderdaad. enorm toepasselijk. Ja. Ja. Want uh, die heimbeerrecepten zijn er nog meer... waar u van zelf nog denkt... oh ja, die had ik zelf eigenlijk ook wel willen inleveren. Behalve dan dit ene recept wat u nu vertelde. Um, Iets waar u nog herinnering aan heeft? Ja, ik heb bijvoorbeeld... De, dat mijn, nou, mijn moeder, zoals ze kon niet echt koken. Nee. Maar haar groentesoep vond, vond ik echt legendarisch. En dat was omdat er een uh, lavas in ging. Dat is een kruid, Dat is een struik die stond bij de buurman. En dat is gewoon een toefje kruid... wat dan meteen zo'n hele soep... Ja, optilt naar iets bijzonders. Dus elke keer, ik heb het nu zelf ook in een, in een potje staan. Mm -hmm. Elke keer als ik het ruik en denk van oh, dat is echt zo lekker! En dan denk je toch weer even aan, aan vroeger. En ja, dat is, dat is dan toch de heimweekeuken... Uh, wat dat met je doet. Dat, eten is heel vaak herinner-, ja, een herinnering, een emotie. En dan komen allerlei beelden weer boven. Hè. Hoe was het dan vroeger thuis? En hoe rookte keuken als die soep stond te trekken. En ja, eten is, is veel meer dan alleen een, een, een hap voedzaam maal uh, naar binnen werken. Ja, het is uh, nostalgisch dus inderdaad Ja, in feite wel. Ja. Uh, kerst staat voor de deur. Is er iets wat u uh, inderdaad al die jaren thuis gegeten heeft met kerst? Nou, persoonlijk heb ik niet van die herinneringen... van, van dat wij altijd een kalkoen deden of uh, dat... Ja, maar dat is wel natuurlijk wat in heel veel huishoudens speelt. Hè? Dat kerst is, iets, is, een, is een traditie, dan komt de familie bij elkaar... en dan eet je eigenlijk meestal jaar in jaar uit dezelfde dingen. Hè? Want, want oma maakt altijd die ene pudding toe... en tante Sjaan komt altijd met die en die salade. En, ja, en dat, dat is ook wel het fijne ervan. Juist dat vertrouwen en dat dingen weer terugkomen... en dat je dat de rest van het jaar allemaal niet eet... dan is het, is het gewoon heel prettig... Ja. Als je samen bent, één keer per jaar, met, nou ja, met de, de, de meest dierbare die je kent. Ja. En dan eigenlijk die vertrouwdheid van weer dat, datzelfde eten. In deze tijden van crisis dus gaan we met z'n allen ouderwetse recepten maken. Um, misschien voor u iets weer om te bundelen, de crisisboek? Crisisboek. Crisis, uh, boek. crisis, boek. <lacht> crisis <eten boek. lacht> Ja, wie weet. <lacht> Ik vind het een goed idee. Goed. Uh, tot slot, um, Karin Luiten, culinair journaliste. Een, een lekker recept, oer-Hollands. En het is besproken bij een kookdemonstratie in 1940. Luister maar even. De sla die wordt klein gesneden, gewassen en dan door de aardappelen geroerd. Van tevoren is er even wat melk door de aardappelen geroerd. Dus we hebben eerst een puree gemaakt van aardappelen met melk. En daardoor wordt de rauwe sla geroerd. En de stampoort wordt daarna afgemaakt met wat vet. Ze heeft vast gewonnen, denkt u niet? <laughs> Dat kan niet missen. <laughs> dank u wel. Hartelijk dank. En tot zover twee dingen. Terugluisteren en ook reacties achterlaten kunt u op onze site 2dingen.nl. Willemijn Veenhoven, BNN Today. Ben jij eigenlijk van de Hollandse pot? Ja, heel erg. Ja? Dat dus, is ook het enige wat ik kan maken. Andijvie stampelt met spekjes. Nou, heerlijk hoor. Ja, zeker. En ik kan het goed ook. Um, maar wij gaan ook koken met koks, maar dan heel hip en modern. En nou ja, we gaan vooral laten zien als je nu nog geen geen uh, kerstinkopen heb gedaan, geen nood, want er is nog heel veel te doen. Dus uh, dat kan je bij ons verwachten wat nog meer. Het hele verhaal over de nigga bitch. heb je dat gevolgd, die uh, affaire met Rihanna? Nou, hoor je zo meteen uitgebreid hoe dat zit. En we kijken even naar Bradley Manning, die Wikileaks-klokkenluider. Die, uh, die zaak is natuurlijk begonnen en daar hoor je het laatste nieuws over. Um, allemaal na het nieuws van half negen. Hier is Christian Bonenbak. Radio 1, het NOS-journaal. In Syrië zijn vandaag zeker 47 doden gevallen... bij gevechten tussen opstandelingen en troepen van president Assad. Dat meldt een Syrische mensenrechtengroep in Londen. Gisteren vielen meer dan 100 doden in Syrië... onder wie 70 militairen die probeerden te deserteren. Nog, maar, nog deze maand gaan 150 Arabische waarnemers naar Syrië... die erop moeten toezien dat het geweld ophoudt. De verhoging van de maximumsnelheid wordt voor een deel uitgesteld. Op enkele honderden kilometer snelweg gaat de hogere snelheid niet in september in... maar één of twee jaar later. Een Kamermeerderheid, waaronder de regeringspartij CDA... eist van minister Schulz van Hagen dat de wegen eerst veilig worden gemaakt. De Joke-Smit-prijs voor vrouwenemancipatie is uitgereikt... aan alle instellingen voor vrouwenopvang in Nederland. Volgens de jury is zulke opvang onmisbaar... voor de veiligheid en weerbaarheid van vrouwen... en daarmee een bijdrage aan de emancipatie. De Joke-Smit-prijs bestaat uit een kunstwerk en een bedrag van 10.000 euro. En dat nieuws over de niggerbitch Eva Hoeken stopt als hoofdredacteur van de Glossy Jackie. Het blad had de term niggerbitch gebruikt... verwijzend naar vrouwen als zangeres Rihanna en hun kledingstijl. Onder andere Rihanna zelf... Reageert regeerde daar woedend op. Hoeken zei dat het een grap was, maar is nu dus toch opgestapt. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is dintag, pardon, dinsdag 20 december, 2 over half 9. Goedenavond. In Amerika is het proces tegen Bradley Manning al dagen groot nieuws. Hij staat terecht omdat hij duizenden geheime documenten... naar Wikileaks zou hebben gelekt. Zometeen de laatste nieuws daarover. Ja, je hoort het net in het nieuws. Hoofdredacteur Eva Hoeken van de Jackie stapt op. Die kreeg de volle laag nadat ze dus Rihanna een niggerbitch had genoemd. Oh, oppassen! Oh, ja. De, dat ze die wie had wat genoemd? Ja. ja. ja. Precies. En uh, onze eigen rijden groenhart die was eigenlijk de eerste die die discussie heeft aangeswengeld... want die vond dat de uh, bitch echt niet kon. Shit. Te laat, leuk. <laughs> Veel te laat. En Rutte die werd gisteren ten huwelijk gevraagd... tijdens de opnames van het tv-programma College Tour. En de jongen die dat deed, die legt al bij ons uit. Waarom? En onze Joris Kreugel die ging langs bij het Glazenhuis in Leiden. En niet in het glazen maar achter het glazen Dat is een klein dorpje eigenlijk waar allemaal onbehoog medewerkers heel druk aan het werk zijn. En ik ben in het hart. En dat is de regiekamer. En dat is de drukte van belang. Ja, de feestdagen staan natuurlijk voor de deur. Het is koud en nat buiten. En dan, wat doe je dan? TV kijken. Onze eigen tv-kenner G.J. Kooiman, die geeft je zo meteen wat kijktips. Maar eerst even G.J., wat heb jij vandaag gedaan? Ik heb vandaag uh, vanochtend The Girl with the Dragon Tattoo gezien. De nieuwe film van David Fincher uh, van het, uh, het Millennium-boek. Je kent hem wel, de mannen die vrouwen haten. En was het wat? Ja, ik vond hem een beetje tam. Een beetje te Amerikaans, te uitgerekt, te, te saai. Maar gelukkig is er Luc. Ja, zometeen Today's Topics. Iets naar negen. Nieuws over de sterfcijfers binnen ziekenhuizen. Een overleden beer. En de hoofdredacteur van Jackie stapt dus op vanwege het woord... Zometeen meer erover. Ik ga het echt niet no- Ik wil hier blijven! Ik vind het hè, Luc? Ja. Nou. Ik dat het de sport maar. He, je het, het de sport Je sport wou het zeggen, nee. ja, ik hoor het. Ja, Björn Kuipers is uh, komende zomer een van de scheidsrechters... bij het EK in Polen en Oekraïne. De scheidsrechterscommissie van de UEFA maakt zijn dus aanstelling vandaag bekend. Kuipers uh, ziet de uitverkiezing als een groot compliment... maar niet alleen voor hemzelf. Dat je uitgenodigd wordt voor een EK in Polen en Oekraïne... betekent gewoon dat we, een, een, dat we, het team, een prima prestatie hebben geleverd. Dat de KNVB en de scheidsrechters uh, een, een prima weg zijn ingeslagen... En dat we op, op weg zijn uh, om uh, deelgenoot te zijn van het EK. is dus, geweldig. Björn Kuipers geldt als een ervaren scheidsrechter... die deel uitmaakt van de zogenaamde elitegroep. Hij heeft tot nu toe zo'n 48 internationale wedstrijden... onder zijn leiding, waarvan, waarvan 15 in de Champions League. En de hockeybondscoach Max Caldas heeft in zijn selectie voor de Champions Trophy geen plekje ingeruimd voor Ellen Hoog. Volgens de Argentijn mist de ervaren speelster rendement. Ellen heeft in onze optiek, um, uh, met name in het woord zij goed, in iets. Um, niet de progressie gemaakt dat we hadden gehoopt. Uh, Ellen is heel goed in haar snelheid. Acties maken richting de rol van de tegenpartij. Kansen creëren voor zichzelf voor teamgenootjes. En dat vinden we zowel bij Amsterdam als bij ons. Dat uh, is niet uh, gegaan zoals zij en wij hadden gewild. Dus dat is de keuze op gebaseerd. Ja, Ellen Hoog speelde 125 keer voor Oranje. De Champions Trophy is in januari in Argentinië. Het is het laatste belangrijke toernooi van Oranje voor de Olympische Spelen. En dan ja, de laatste week van het voetbalseizoen. Dat is uh, een week voor het Bekertoernooi. Ahead Eagles uit de eerste divisie. Speelt in Waalwijk tegen een eredivisionist RKC Waalwijk. Stond met 2-0 voor. Stond tot 10 minuten voor tijd. Want inmiddels staat RKC met 3-2 voor. Beide teams spelen inmiddels met 10 man. Als gevolg van dus twee rode kaarten. Bij RKC mocht Marnix Kolder vertrekken. En uh, bizar is dat hij ook te maken was van die twee goals van Ahead Go Eagles. Het is nog niet afgelopen. Nog een uh, kleine 30 seconden. Maar RKC lijkt het dus toch te gaan redden. En dan in Rotterdam. Daar speelt uh, Sparta tegen topklasse GVVV. Daar stond het uh, 0-1 al heel snel. En daar staat het volgens mij nog steeds in Rotterdam. Als het anders is, dan hoort u dat uh, zo direct. En straks een de wedstrijd van Heracles tegen de Graafschap. Ronald van der Geer is daar. En die zal ons op de hoogte gaan houden van uh, dat duel. Het uh, klinkt allemaal spectaculair tot nu toe uh, deze bekeravond. Uh, hoe gaat het bij jou verlopen? Heb jij enig idee? Nou, normaal gesproken is Herakles in elk geval een beter voetballende ploeg. Maar dit is zo'n bekerwedstrijd waarin het alle kanten op kan. Waarin Andries Ulderink, de trainer van de Graafschap, zei ik stel een team op om te winnen. Ja, dat lijkt me toch dat je dat altijd doet. Hij heeft in elk geval ten opzichte van afgelopen vrijdag weer de beschikking over zijn eerste doelman, Yves de Winter. Die was toen ziek, nederlaag eh, tegen RKC 3-1. Dus dat is een prettige gegeven. En verder kiest hij achterin voor Jochem Jansen en speelt de Leeuw niet. Dat zijn de namen van de Graafschap. En bij Herakles, ja, dat speelde afgelopen weekend hier... Tegen... Tegen Vitesse een prima partij. Alleen de bal moet wel een keer in een goal. Wil je punten overhouden aan wedstrijden. Dus moest er gesleuteld worden aan de voorhoede. Everton speelt niet. Armenteros wel. En op die manier ook Peter Bos en ook geval doelpunten te krijgen. Wetenschap wel vooraf dat uh, de competitiewedstrijd... op ditzelfde kunstgras in Almelo uh, met 2-0 gewonnen werd... door uh, Herakles eerder dit seizoen. Dus dat is een, een duwtje in de rug voor uh, de thuisploeg. Het stadion zit wel helemaal vol met uh, 8500 mensen. Dus het uh, kan best wel eens gezellig worden. Goed, dankjewel voor nu. Meer van Ronalds. Sparta staat in de sta inderdaad thuis nog steeds met 1-0 achter tegen die uh, topklasser uit uh, Venendaal, GVVV en RKC is door, dankzij die spectaculaire 3-2 op Ahead Eagles. En wat heb je nou fijne trui aan, Robert? Nou, weet je, dit is mijn trainingstrui. <laughs> ja. Ik was vrij, ik kom zo van trainingsvantag. Wat train jij? En, wat train ik je? train de meidenploeg. Oh, ja. De MC1 van Esso Soest. Voetbal. Ja, voetbal. Hey, ik, zo, uh, wat is het, een beetje, een beetje oranje roze nou, Als je op achtige... de webcam kan de webcam op mij gericht worden? Dan, dan krijg je misschien ook geld, want er staat een ja. grote logo op. Ja. ja. Rood van een uh, merk dat ook een beest is. Ja, dat is ook. Maar hij is tijdje leuk. En ik dacht: ik vond het wel leuk, kerstig, weer wat anders dan die Marts ja, ja, die oh, heb ja. ik bij definitie niet aan. <grijg> <grijg> Te groot namelijk. Robert Beder, ja, tuurlijk. Robert Meeder, denk je wel. Radio 1, PNN Today. In Amerika is het al dagen groot nieuws. Het proces tegen Bradley Manning. Hij is de man die Wikileaks groot heeft gemaakt en door wie Julian Assange eigenlijk wereldberoemd is. Manning staat terecht omdat hij duizenden geheime documenten zou hebben doorgespeeld aan Wikileaks. Waaronder dat beroemde collateral murder filmpje. Light all up. Come on, fire! Oh yeah, we ja, in dat filmpje daar zie je hoe een Amerikaanse helikopterbemanning vanuit de lucht op burgers schiet. Je zal het nog wel herinneren. Bij veel ophef, heeft dat toen veroorzaakt. Onze man in Amerika is Michiel Vos. En hij volgt het proces tegen Bradley Manning. Michiel, goedenavond. Goedenavond, Ben. Ja, die rechtszaak is die vrijdag begonnen is, is eigenlijk een voorproces. Hè. De rechter gaat kijken of er echt een proces moet komen. Dat komt er waarschijnlijk wel. Um, even naar uh, gisteren. Toen zei een computerexpert dat hij um, chatgesprekken tussen Assange en Manning kon zien op zijn computer. En Manning had ook het privénummer van Assange in IJsland. Is er überhaupt nog enige twijfel... dat Manning die documenten aan Julian Assange heeft gegeven? Nee, volgens mij niet. En volgens de meeste uh, de mensen in de zaal en in het nieuws ook niet. Inderdaad, die chatgesprekken bevatten onder meer het 24 uur per, da per dag... servicenummer in IJsland van Julian Assange. En daar stond bij, vraag naar Julian Assange. Uh, je kunt me 24 uur per dag bellen. Nee, er is volgens mij geen twijfel dat uh, Bradley Manning de man is... die niet alleen met Wikileaks contact heeft gehad... maar ook aan Wikileaks de documenten heeft doorgespeeld... die vervolgens door Wikileaks zijn gepubliceerd. Honderdduizenden documenten. En inderdaad, dat filmpje wat je net... Even liet horen. Dus zijn advocaat probeert van Bradley Manning, probeert het ook niet te ontkennen, maar hij gooit het op iets heel anders hè? Om, om nog een beetje sympathie te kweken. Ja, de strategie is inderdaad niet zozeer ontkennen... maar meer het verminderen van straf door zeg maar, aan te tonen... luister, Bradley Manning heeft het dan wel gedaan... maar het leger, de leiding van hem... Eh, al dan niet in de Verenigde Staten... maar ook later bij de basis waar hij gelegerd was in Baghdad, in Irak... had toch moeten zien dat er toch iets ernstig mis is... met deze Bradley Manning. Dat deze jongen in deze psychische toestand... jongen die erg eh, in de war was... die eh, niet wist of hij nou eh, homo was of niet... Eh, die erg uit het, eh, zeg maar... Uit uit de, uit, de, uit de groep liet zich liet vallen, die niet helemaal paste in de legercultuur. Die man door meerdere uh, legerpsychologen al beoordeeld en onstabiel werd gevonden, die had toch nooit toegang moeten hebben tot legergeheimen. Tot een basis met daarin servers en computers waarop uh, diplomatieke geheimen stonden, maar ook dus legergeheimen. Dat ja. is toch voor een deel aan jullie, het leger, dan te wijten dat dit fout ging. Dus eigenlijk is de verdediging, gooit het erop, die jongen is gay, hij is homo en daar heeft hij problemen en dus is hij een beetje instabiel, moet ik het zo zien? Ja, de Amerikaanse term, de mooie term, dat zal je hem vast mooi vinden, is gender identity disorder, zou hij hebben gehad. Hij wist niet wat hij was en wie hij precies was en dat leidde tot frictie tussen hem en zijn kompanen uh, in het leger. Hij lag er natuurlijk eigenlijk altijd al uit. Hij is klein, hij is een beetje een babyface, hij past niet in de macho-cultuur. Ja. Het was een misfit in het leger. En die jongen, hè, al heel jong, wilde aan de rest van de wereld laten zien, als een soort ja, zo'n soort, een, een, een klokkenluider wellicht, laten zien wat er eigenlijk precies aan de hand was in Irak. Hij wilde de Fog of War, zoals hij ooit aan Julian Assange heeft laten weten, een beetje laten optrekken en laten zien wat voor een smerige praktijken de Amerikanen erop nahielden in Irak. En vandaar het lekken van al dit materiaal. Ja, het is natuurlijk de vraag of dat bij een militaire rechtbank, rechtbank genoeg is om te ontkomen aan levenslange of in ieder geval een hele ja, lange gevangenis. Ik vind het ook een beetje zielig, hè? Van, van die, die jongen is zo instabiel, die mag je niet in een ruimte zetten met geheime documenten. En dan, ja, ze gooien erop dat hij dat een beetje een sneu mannetje is eigenlijk. Ja, nou ja, daar, daar heb je gelijk. Het is een beetje een sneeuwmannetje, maar het is natuurlijk ook vooral een. Een, een, een, een slag in het gezicht van het leger. Van luister, Het leger heeft deze man aangehouden... omdat hij een van de weinigen was. Hij was jong. Een van de weinigen was die wist hoe met deze computers om te gaan. En dat is natuurlijk weer hè, het zoveelste verwijt aan het adres van het leger. Het leger heeft veel mensen nodig, of had hij in ieder geval nodig... ten tijde van de Irak-oorlog. En heeft toen Jan en alle aangenomen. Ook mensen zoals Bradley Manning dus... die eigenlijk helemaal niet in het leger thuishoren. En zeker niet in posities die hij had als in, inlichtingendienstofficier. Hij was weliswaar een lagere... Hij was weliswaar lagere geclassificeerd, maar goed, hij had toegang tot allerlei inrichtingen, ja. geheime. Vinden, ja. Vergang. Vinden ze nou ook in? Nou, vraag ik me even af in Amerika, want we hadden het erover op de redactie, we dachten: maar ja, het is een beetje zielig voor hoe, hoe het met hem is gelopen nu en dat het daar wordt gegooid. Hoe kijken ze in Amerika tegen hem aan? Willemijn, you're with Graham Nash, weet je wel? Van Crosby, Stilt, Nash en Young. Die heeft al een nummer geschreven. Uh, I'm Graham Nash and I'm a human being. Almost Gone. Hij vindt dat uh, Bradley Manning almost gone is. En hij heeft een lied geschreven. Dat heeft hij ook opgenomen. Dat is op het web te zien, et cetera. Ja? Waarin hij Bradley Manning uh, ondersteunt. En hij wordt bijvoorbeeld Bradley Manning uit een andere hoek ook ondersteund. Door de man achter de Pentagon Papers. Die ook bij het proces aanwezig is. Uh, nou, Hij wordt dus door allerlei mensen wel ondersteund. En zielig gevonden. En ook een beetje een held gevonden aan de andere kant... omdat hij de klokkenluider is. Maar er is natuurlijk ook een heel groot gedeelte van Amerikanen... die vindt dat hij in tijden van oorlog... vergeet dat niet... Uh, geheim een prijs gaf aan niemand minder dan Julian Assange. De man die door... Amerikaanse staatsvijand dat... nummer 1, toch? Ja, Zo natuurlijk. Crazy ja. white haired dude, zoals Bradley ja. Manning hem noemde. Ja, dat, dat was het natuurlijk. En dat is voor Amerikanen wel een beetje slikken. En daar zit ook meteen een beetje de, het motief van deze zaak... of een deel van het motief... is natuurlijk dat we, we de Amerikanen... graag die Julian Assange zouden willen hebben. Het gaat ook wel om... Om die Bradley Manning, maar die Julian Assange. Of we die ooit kunnen krijgen, is maar zeer de vraag. Maar die zouden ze in Amerika best wel voor de rechtbank willen slepen. Ja, maar die zit nog in Zweden. Of nee, ja, in, in, in Engeland. In Engeland, die, in Engeland nu in Engeland, ja. en wellicht ooit in Zweden. Ja. En dat wordt natuurlijk allemaal heel erg moeilijk. En dat is nog een heel erg lang verhaal. Maar goed, dit is het begin, zeg maar. Ja, nou, dit is het begin. dit is een voorproces. En uh, nou ja, dat proces komt er waarschijnlijk wel. En het gaat in, dan waarschijnlijk in april echt van start, hè, Tegen Manning. Ja, ik denk ergens in het voorjaar. Het, wordt, het komt er waarschijnlijk wel. Want de drempel die nu moet worden overgestoken is vrij laag. Er moet worden aangetoond dat er genoeg materiaal is. Nou, dat is er. Er zijn genoeg getuigen, er zijn genoeg moties in. En de advocaat aan zijn kant doet weliswaar wat hij kan, maar dit ontloopt hij niet. Wat hij moet ontlopen is nou ja, de doodstraf. Daar wordt waarschijnlijk niet om gevraagd. Dat zou wel kunnen in het geval van Aiding the Enemy. Het helpen van de vijand. Mm. Dat is heel onheilspellend. Maar levenslang zit er wel degelijk aan te komen. Het ziet er niet goed uit voor hem. Goed, wij blijven het volgen via jou ook, Michiel Vos, onze man in Amerika. Dank. Geen dank. Zometeen, um, ja, die donkere dagen, koud, nat buiten. Wat ga je dan doen? Dan ga je natuurlijk televisie kijken. Onze TV-expert Gea die vertelt je zometeen wat je allemaal moet gaan zien met kerst en met oud en nieuw en nieuwjaar. Swinging in the backyard, pull up in your fast car, my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game.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 hoorde je met de videogames. BNN Today. Willemijn Veenhoven. De feestdagen, ja, die komen eraan. En het is koud en nat buiten. Oftewel, de tijd om lekker op de bank televisie te kijken. Met iets lekkers erbij, maar daar gaan we het na negen uitgebreid over hebben. Maar wat ga je dan kijken? Er is zoveel. Waar moet je in vredesnaam naar kijken? Onze eigen wandelende tv-gids G.J. Kooiman, die weet het. G.J., goedenavond. je Goedenavond. Um, en even moet ik even zeggen, we bespreken met jou vooral de series en de televisieprogramma's van de films. Daar komen we komende vrijdag nog op terug. Ja. En daarnaast ben jij ook een echte tv-serie kennen, hè? Goed. Ja, zeker. Laten we even beginnen met kerstavond. Wat kan je dan zien? Nou, eigenlijk maar één ding natuurlijk. All you need is love. Vier uur Yay. lang. Vier uur lang is die man te zien. Namelijk van 8 tot half twaalf. Eerst twee uur met de pakketjes erbij All You Need Special En daarna met het All You Need Is Love Kerstconcert. Enig. Eerste kerstdag was er gewoon volgens jou helemaal niks, hè? Het nieuwe seizoen van Bananensplit. Het studio sportjaaroverzicht En dan heel veel films, maar dit hoor je van de week nog. Ja, Maar, en dan Tweede Kerstdag. En dat is een serie waar jij heel erg fan van bent. Ja, Pen M. Oftewel uh, uh, Mad Men in een Vliegtuig. Mad Men in een Vliegtuig. Even... I'm forced to k- I want to see the world. I'll become a Pan Am Steward. Come fly Welcome to the Jedi. Let's fly. Let's fly away. You're on the cover of Life magazine. You're famous though. That is natural selection at work. They don't know that they're a new breed of woman. Buckle up. Adventure calls. Come <laughs> fly! Oftewel, veel seks en dat allemaal in een vliegtuig. Ja, uh, spionverhaallijntje nog ergens tussendoor. Uh, ze gaan de hele wereld over. Uh, ja, een hele goede serie. Um, hele mooie serie ook. Hele, hele, heel, heel mooi aangekleed. Niet, ja, goed aangekleed. Alles klopt qua tijdsbeeld. Uh, ze gaan ook naar uh, dingen toe. Ze zitten op een gegeven moment bij de speech van John F. Kennedy... van uh, ik bin een Berliner en al dat soort uh, gedoe... Dus ja, het is wel een... Uh, en dan een vooral verhalen. stewardessen en stewards, daar gaat het over. Stewardessen en stewards, inderdaad het drama over wat zich in, uh, op dat moment... de grootste vliegmaatschappij van Amerika afspeelde uh, binnen en buiten de vliegtuigen. En dat is dus de uh, Nederlandse première op tweede kerstdag. Ja, op net vijf. En dan... Um... Niet onbelangrijk. Oud en nieuw. Nou ja, 100.000 conferences neem ik aan. Ja, Joep van het Hek gaan hem doen. Natuurlijk standaard. En natuurlijk het uh, goed aangekondigde debuut van Boven en van Dorris als uh, ja. cabaretier. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik ben ook heel benieuwd. Ja. Ik ben heel benieuwd. Jij te, gaat vanavond uh, naar Paradiso om hem te horen zingen, want dat kan hij ook. Ja, schijnbaar is hij, uh, sinds hij bij SBS zit, uh, van alle markten thuis. Uh, hij dacht, nou, als Jeroen van de Boom kan zingen, kan ik het ook. <laughs> Dus dan gaan we dat doen. Jeroen van den Boom is trouwens ook te zien met Oud en Nieuw. In de reeks van hoeveel concerten kan de zenders kwijt op een avond. Beyoncé, hey, Kylie, uh, Van Vels op het Museum Pleinlife. Live. We hebben nog Paul en Nieuw. En ook nog, uh, volgens mij, ik hou van Holland voor de mensen die Oudgezellig thuis met een bordspelletje. Ja, de en Paul en Nieuw is natuurlijk de, de oudejaarshow van Paul de Leeuw. Ja. Een beetje met dezelfde soort ingrediënten. Dat begrijp ik wel. Ik weet dat hij zondag zijn kerstshow voor volgende week opgenomen heeft. En die was ook gewoon in het normale format. Dus ik neem aan van wel. Ja. En um, nog even boven was: Heb je daar iets over gehoord? Over hoe hij het doet? Ja, er was natuurlijk die rel bij, bij Ruud de Wild. Die het niet grappig vond. Maar ja, zijn try-out ook... schijnen natuurlijk, zoals hij de wereld eruit door aftelde, niet heel erg vol te zitten. Uh, ik ga morgen in uh, Boom Chicago misschien even een kijkje nemen. Ik ben wel heel benieuwd, want... Ja, hij is vooral heel goed in het bot zijn, maar of dat in liedjes en, en, en sketchesvorm goed gaat werken, oh. weet ik niet. Ik vind het wel stoer dat hij doet. Ik, uh, dat, ja, dat ballen heeft hij zeker. En dan nieuwjaar, uh, nou ja, ook voor de liefhebber, boeren zoekt vrouwen, hè? Ja, helaas nog geen nieuwe serie, maar uh, Yvonne gaat uh, inderdaad uh, lekker op onderzoek uit. Die gaat namelijk alle boeren en uh, vrouwen van de afgelopen seizoenen langs om te kijken, zijn ze nog samen, zijn er al kinderen, zijn ze van die boerderij afgeschopt? Dat soort dingen. Nou ja, jij doet er een beetje, maar ik vind dat eigenlijk wel heel, heel nuttig. Ik bedoel, ik, ben wel, ik, ik was nooit een heel fanatiek kijker, maar ik heb wel af en toe wat gezien. Ik wil toch weten hoe het is afgelopen. Ja, maar dat is toch de afgelopen maanden zo vaak uitgemolken in allemaal uh, dagelijkse showbiz-rubrieken... dat ik denk van, moet Yvonne nou ook nog weer een keer die boerderij op? Ja, ik wil het wel zien. Um, en dan is er ook weer iets wat jij uh, van, van binnen van mijn eigen clubje, namelijk... Homeland, de nieuwe ja, de nieuwe 24 wordt het wel genoemd. Het is van een van de producers van 24. 24 was natuurlijk de actieserie die eigenlijk uh, ook een groot commentaar was op de oorlog in Irak. En dat soort dingen, daar is nu een nieuwe versie van met drie gigantisch goede acteurs erin. Waaronder uh, Claire Danes natuurlijk, die we allemaal kennen. En ja, het is gewoon heel spannend, heel goed in elkaar gezet. En je vraagt je constant af wat de waarheid is en wat er nou gaat gebeuren. Maar lijkt het op 24? Ja, in wel in de zin van dat er uh, uh, een agent is bij de CIA... die iemand ervan verdenkt om terrorist te zijn. Uh, en je volgt inderdaad beide kanten en je vraagt je constant af... wie is er nou bij het rechte en Wie is er nou eigenlijk het meest gestoord? Een fragmentje. Marine Sergeant Nicholas Brody, MIA, sinds early 2003... en presumed dead. Until now. One more exact words. An American prisoner of war has been turned oh they did to you if he is a terrorist we need eyes and ears on brody from the minute he steps off that plane out of the question Homeland, uh, echt een aanrader. Zeker een aanrader en ik ben heel blij dat uh, zo'n serie als dat die eigenlijk letterlijk gisteren afgelopen is in Amerika... nu zo snel hier op de buis komt in plaats van dat we acht maanden moeten wachten. Op 1 januari dus en dan ja. op 2 januari, dat vind ik dan weer heel erg leuk, uh, Beatrix onder vuur. Ja, uh, natuurlijk het Nederlandse grootste dramasucces van, van de afgelopen jaren waren natuurlijk Bernard, uh, Juliana en nu gaan we Beatrix doen. Ja, geef jij het beste, heb je tot het laatst bewaard. Ik ben er. Super blij mee, want wat komt er? Ja, yeah, absolutely fabulous op Yay. eerste kerstdag. De dames zijn na tien jaar weer terug voor drie afleveringen. En twee krijgen we dit jaar nog met oudjaar en natuurlijk de eerste op eerste kerstdag. En met de Olympische Spelen volgend jaar nog één. Ja. En wat ik heel fijn vind is, uh, is het is nog precies dezelfde humor, maar ze hebben het wel naar nu toch getrokken. Het gaat over Twitter, het gaat over Facebook, het gaat over Lady Gaga, het gaat over eigenlijk alles van nu. Waaronder de Kardashians, luister maar even mee. Look, is there's a, there's a new disease called the Kardashians, darling. It's a sort of spread. Like herpes. Yeah. Yeah, each one with its own reality show. They're yeah. multiplying like headlice. Yeah. Look at this fat one at the end. Very soon she will split like an amoeba and become two Kardashians. Yes. That looks like a boob. In fact, it's just another Kardashian. It's, Kardashian. it's a Kardashian. Kardashian. En dat is dus nog even, dat is op. Eerste kerstdag uh, rond een uur of acht bij de BBC op één. BBC One gewoon natuurlijk uh, terug waar ze zijn. En dan met oud en nieuw zijn ze er weer. En dan volgens je met de Olympische Spelen komt de derde aflevering. Fantastisch. En, en dan blijft het daarbij of gaan ze hem misschien nog. Nou, Jennifer doen? Sanders zat laatst bij een talkshow. En toen heeft ze al dat te dat Als fans het willen, begint ze volgens je met het schrijven aan een script voor een echte app-fab film. Wat oh, is er nog niet? Die, ja, we hebben natuurlijk al de specials gehad ja. en in Amerika met Whoopi Goldberg en dat soort dingen. Maar nu schijnt er toch echt een echte bioscoop van AppFab te gaan komen. Dus dat is voor volgend jaar om naar uit te kijken. Ja, ik vind, ik vind het nog steeds fantastisch. Ben ik dan heel erg ouderwets? Of vind nee, ik als... vind het ook heel erg leuk. Ja. En juist nu ze het naar nu toe getrokken hebben... de beelden die ik tot nu toe gezien heb, uh, ziet er gigantisch goed uit. Ook, ik kan in ieder geval wel verklappen... er zit iets in met de dames in Lady Gaga-outfits op het strand. Goed. Dat is Eerste Kerstdag. Gee, Kooyman, dank je Alsjeblieft. Ben je ook zo'n appfab fan Ronald? Nou, ook volwaardig, maar fan is een, uh, is een groot woord. Maar uh, als toerist, dan zal ik er zeker naar kijken. Net als dat ik. Kijk naar deze wedstrijd tussen Heracles en de Graafschap, hoewel wedstrijd. Nee, dat is het eigenlijk niet. Het is Heracles dat voetbalt ook al met 1-0 voor staat. Na drie minuten lag hij er namelijk al in. Goede aanval van Heracles van achteruit opgebouwd door Rienstra. In de diepte gestuurd. Plet aan de rechterkant. Die was eigenlijk al weg bij alle verdedigers. Misschien schoot hij wel op goal. Maar die bal leek voor langs te gaan. Maar daar was dan toch Willy Overtoom. En die zette bij de tweede paal zijn voet tegen de bal. En zo ging hij er hoog en hard in. En zo kwam Heracles op een 1-0 voorsprong. En uh, heeft de Graafschap eigenlijk niets te vertellen in dit bekerduel. Tot nu. toe. Van gaan we naar Joris Kreugel met zijn dag. De hele dag op radio, televisie, het glazen huis in Leiden. Het is deze week weer begonnen. En achter het glazen huis, daar heb ik echt nog een heel klein dorpje. En daar komt van alles vandaan. Onder andere natuurlijk de regie, het hart waar ik nu sta. En Dicht televisie zie je, duizenden knopjes en allemaal mensen door elkaar heen lopen. Wel geconcentreerd, maar als buitenstaander krijg je echt het idee dat één chaotische toestand is. 3FM-manager Wilbert Mutsaars. Het lijkt hier wel één groot kippenhok. Ja, het is hier heel veel mensen op een heel kleine ruimte. Zowel uh, tv eindregie als radio. En dat doen we omdat uh, iedereen dan echt goed uh, letterlijk uh, met korte lijnen met elkaar kan overleggen. Ja, het lijkt een uh, ongeregisseerde bende, maar het is juist. Ja, dat een... hoogt het wel. Ja, maar zo is het niet. Iedereen weet precies wat hij doet. Wat is jouw rol nou eigenlijk? Ja, uh, soms. Moet je kijkt? Nee, ja, dat, nee ja, dat, er moeten heel veel beslissingen genomen worden op allerlei gebieden. Ik probeer met de dj's goed contact te houden over hoe het met ze gaat. Wat kan je nou bijvoorbeeld dan voor de dj's betekenen? Heel veel. Zullen we er doorheen zitten? Uh, ja, dat is nu nog niet zo, want het is nu nog vroeg in de week. Maar uh, zeker naarmate de week voordat. En wat ik ook voor ze kan doen, ik kan ze voeden met alle informatie. Dus ik krijg alles binnen. Of als, van hoe, hoeveel platen er worden aangevraagd, of hoeveel geld er binnenkomt. Zij zien natuurlijk vooral wat er hier gebeurt, op het plein. En uh, wat, ze, wat ze door hun oor horen. Maar voor hun is het ook wel heel prettig om die feedback te krijgen. van ja, Wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal verder in het land? Af en toe op moeten in praten. Het is inderdaad zo dat ik ook wel probeer die rol een beetje uh, voor ze te vervullen als het even tegen zit. Dat je even helpt of dat je soms bijna als een soort vader zegt, hé hey, joh, uh, ga eens even slapen, want, uh, want ze willen nog wel eens luisteren uh, daarin. Omdat, ja, ze luisteren wel naar papa, nou, papa ja, van drieën. Ik, ja, het is natuurlijk een rare metafoor. <laughs> ja, het, is, het helpt wel, want ze zijn natuurlijk enthousiast en ze willen door. Maar ik denk, okay, je moet er nog een week en uh, ja, daar moet ze soms ook een beetje voor beschermen. En dat doe ik dan ook met plezier. Hoe zit dat bij jou eigenlijk? Nou, dat niet, manager? Nee, ja, het is wel Weer goed delegeren. Nou, het is een bijzondere baan. Ja. Ja. Nee, nee, het is toch heel bijzonder om hier rond te lopen na zo'n evenement. Ja, nee, dat is het zeker. Maar dit is wel iets waar we met z'n allen naartoe leven. En het is de, de zwaarste week, maar het is ook de mooiste week van de, van de fm Dat is denk ik mijn nou rol. Zeven dagen echt 24 uur bezig bijna ermee. Ja, ik, ik slaap een paar uur per nacht. Ja, dan. Het voelt gewoon ook volgens mij voor de meeste mensen die hier rondlopen. Dat idee krijg je altijd van dat het gewoon echt een soort ook hobby is. eigenlijk hè? Nou, het is letterlijk zo. Er zitten heel veel mensen die gewoon zelfs of vrije dagen voor opnemen om hier te komen werken. Ja, iedereen doet het om niet. Het, het creëert saamhorigheid voor de ploeg. En uh, ja, ook mensen vinden het ook gewoon echt leuk. Zelfs van die nachtdiensten. Ik denkt, ja, hoe leuk is het om in een porte cabin te zitten midden in de nacht? Maar uh, dat is dus, dat is dus, dat is motiverend, het geeft energie. En ook wat leuk is dat alle omroepen hier samenwerken. Alle afdelingen, uh, redacteuren, producers, nou, noem het maar op, iedereen werkt hier samen. Dat doen we normaal ook wel, maar hier is het wel de ultieme vorm. En, uh, nou, dat, is, dat is gewoon heel erg leuk. Wanneer ben jij een gelukkig man? Aan het eind van de week? Als het allemaal weer tot een goed einde is gekomen. En we hopelijk ook nog eens een keer hopelijk heel veel geld hebben opgehaald. En, uh, en ook iets aan, een, ja, dat is een groot woord, maar iets aan bewustwording hebben gedaan. Rondom het onderwerp waar we ons mee bezig houden. En ik hoop dat het dit jaar ook weer zo is. Ik snap er helemaal niks van van al deze techniek die ik hier zie. En die mensen die door elkaar heen lopen. al die knopjes die beeldbuizen. Je zou het voor de gein eens een keer moeten zien. Maar goed, ja, niet iedereen mag naar achteren. Maar ik duik er ook weer snel uit. Ik ga naar buiten, naar het plein. Lekker kijken naar het glazen huis en kijken of er ergens een biertje te scoren is. Joris, morgen zijn we er niet over, morgen ook niet. Vrijdag hoor je hem weer. Volgende uur met Nickabitches en Luc natuurlijk. Luc, Luc, Luc. Zuid-Afrika hebben we het over. Er wordt gekookt. Als je nu nog geen kerstmaal hebt, dan moet je zeker blijven luisteren. Veel voetbal. Nou, dat en nog veel meer. Maar is het nieuws. Radio 1, Jaaroverzicht. De beerput van News of the World die lijkt eindeloos diep. Wat read in the papers is quite shocking. Maandag 26 december, tweede kerstdag van 9 tot 5. Dominic Strauss-Kahn in Frankrijk, kortweg DSK genoemd. DSK himself. Yes, I like women. So what? 8 uur lang, de belangrijkste nieuwsgebeurtenissen van het afgelopen jaar. Ook oh. in veel andere Europese steden zijn vandaag Occupy-demonstraties. De actie begon een maand geleden in New York. 2, 3! Sorry, Hogeland. De schrammen en de streamen waren duidelijk te zien. Tweede kerstdag, van s ochtends 9 tot middags 5. Het geluid van 2011. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.